zometeen de 538-ochtendshow van start gaat met misschien wel jou in het draaiboek. Je kunt de eerste luisteraar van de dag worden als je nu belt. 0909 30538. 0909 30538. Wie weet kom je in de show en win je ook het unieke eerste luisteraar t-shirt. Dus succes met winnen. Veel plezier met luisteren. 538 Nieuws. 6 uur. Goedemorgen, ik ben Esther Dijkstra. Door sneeuw en gladheid is er code geel in een groot deel van het land. Er kan lokaal tot 5 centimeter sneeuw vallen. Op veel plekken is er dan ook gestrooid. In Den Haag en Rotterdam reden de hele nacht trams om de rails ijsvrij vrij te houden. En Schiphol heeft zo'n 100 vluchten geschrapt. In Raam sfeer is een man na een achtervolging getaserd en in een vijver beland. Hij ging er vandoor toen agenten in de gaten kregen dat hij drugs bij zich had. De man probeerde nog om de zakjes drugs te loven. Die zijn later opgevist. Omroep Brabant meldt dat de man is opgepakt na controle in de ambulance. En in Oostenrijk is een Nederlander omgekomen door een lawine. Bij Tirol was hij met twee anderen buiten de piste aan het skiën. toen ze werden meegesleurd. De man had geen lawinepieper en werd na een uur gevonden door een reddingshond. Een reanimatie had geen zin meer. Het weer dan nog, kode geel in het midden en zuiden van het land door sneeuw en gladheid. In de middag dooit het en dan is het 2 tot 6 graden door een oostwind. Voelt het wel kouder aan. En dat was het nieuws op Radio 538. Ja, dankjewel Esther. En dan uh, de fillers. Rick weet waar die staan. Er staat er één op de A4 Den Haag Amsterdam tussen dorp. en ja, ik weet nog steeds, is het nou het Limes Aquaduct of het Limes? Het Limes volgens mij. Nee. Het Limes, ja. Het Limes Aquaduct. Prachtig ja. aquaduct. De vertraging 6 <laughs> minuten. Nee, zeg maar. Bij Leiden, 6 minuten vertraging. Hoe is met de sneeuw? Heb jij er al zicht op? Sneeuwt het dan op sommige Delen, delen. Nou, ik, ik kom uit, de, de, uit Pijnakker. Ja, het, het sneeuwde als een gek. Echt maar, hè? Ja, dat oh. was helemaal. Nou, doe een beetje voorzichtig dus als je de weg op gaat. Ik denk, nou, vijf centimeter, zeker. Oh. Oké. Okay. Nee, uh. Dat zei ik net. Nou ja, goed, maakt niet uit. <laughs> Oh, zei je, de, de. Ik was nog even wat dingen aan het klaarzetten. Dus ik heb het laatste stuk van jouw bulletin heb ik niet nee, ik Nee, ik zei, er ligt 5 centimeter sneeuw. Oh, ja, oh, maar nou, nou, nou, niet overal dus, ligt er 5 ja, centimeter. Maar het is wel, waar. wel fijn dat het meteen gefectcheckt is. Ja, ja, ja, ja, dat ja, dat ja. is wel ja, heel Ik hefletter. denk dat het wel 6 centimeter wordt. <laughs> wij gaan op zoek naar de eerste luisteraar. Via 090930538. Dus is 090930538. Want wij zoeken iemand die de show wil openen. En vandaag, ja, je weet het nog niet. Maar jij bent het zo meteen. Bel eventjes en het t-shirt dat we hebben laten maken voor de eerste luisteraar. Dat is van jou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 Profiteer nu van de allerbeste vroegboekdeal. Ja. D-reizen. Live your dreams. 18 plus speelbeurs. Ja. Serieus? 7, 7, 7, oh, wat een geld! Drijven. Wat verdikken we? Ben jij de volgende pascode winnaar? Raamdecoratie kiezen? Karwei regelt het. We komen gratis bij je thuis voor advies. Boek nu je afspraak op karwij.nl. Karwei, maak het mooier. Met 463,9 miljoen heeft de Postcode Loterij dit jaar meer prijs en cadeaus dan ooit. Speel mee op postcodeloterij.nl 18 plus 538 De 538 zomerweken. Luister en win. Jouw vakantie naar de zon. Net een lach. Goedemorgen! Tim, Rick, Niels en Florentin. Het is 538 Ochtend show. Hey, goedemorgen, leuk dat je erbij bent. Het is de doogde 5 van 538, 5 over 6 de tijd. En hier is Sissy Patterson. Mario 538. Hier zit de beste! We zijn de beste van Rotterdam. We zijn de beste in Eindhoven. Maar we zijn zelfs de beste in. Dit is de 538 Ochtend Show. Radio 538. Mm -hmm. liedje van Sissy Patterson en uh, finally! Ja, dat dacht jij ook toen de wekker ging vanochtend. Je lachte draaien te doen, je had maar één ding, je wilde maar één ding. Dat, dat petje uit en de donderdag varen. En die radio aan. En ra en, nou, precies dat. Ik heb mensen die worden expressie zelf om vijf uur de wekker, zodat ze al... Of we er al zijn. Gewoon even checken. Even checken. Even teruggenieten wat er gisteren allemaal is. gebeurd. man, man, man. Even horen wat Martijn allemaal voor fragmenten heeft uitgekozen. Het is dus ook altijd een hele grote... Heeft hij ja. een hele klus aan altijd, ja. hoor. Dan moet hij dat hele programma dan ja, moet uitzoeken. Kill your darlings is dat iedere ochtend weer. Uh, maar goed, fijn dat je erbij bent. Het is 9 over 6. En uh, vanochtend uh, weer een iets andere samenstelling. Ja, het is ook ja, hier ja, ja, ja, vakantietijd. Wij wisselen maar door. Ja. ja, het is een beetje de, <lacht> een beetje de ploegenachtervolging. <lacht> <lacht> uh, Zo really, ja. Ja, maar ja. Wij hebben vanochtend Esther hebben wij als uh, nieuwslezeres erbij. Ja, gezellig. Esther, oh, goeiemorgen. Goeiemorgen. Dus voor jou, voor het eerst hier denk ik op dit tijdstip. Ja, goh, wat een tijdstip inderdaad. Ja. ja, ik kan me niet voorstellen dat mensen met heel veel plezier om vijf uur... De, eh? Nou, maakt ook niet uit. Maar, uh, oh, ja, ik wilde, wilde heel negatief, maar dat is hem natuurlijk helemaal niet. Want het is wel gezellig om hier te zijn. Nou, dat wou ik maar zeggen. Ja. Dat, uh, ja. Maar fijn dat je er bent. <laughs> en dat jij ook uh, een van die huh? Nederlanders was die vanochtend vroeg de wekker al had gezet om hier op tijd bij te zijn. Ja. ja. ja. Uh, dan uh, ja, maar even naar die Olympische Spelen. Want uh, nou ja, we hebben het allemaal gezien. Voor de dames was het uh, helaas geen goud tijdens die ploegachtervolging. Het was sneu, hè? Ja, het was echt heel erg jammer. Het had er wel ingezeten, maar het kwam er niet uit. En de broers Jens en Melle van het Woud die zijn bij de finale van de 500 meter short samen op het ere podium geëindigd. Melle won Zilver en Jens die het brons. En afgelopen vertelde Jens hoe bijzonder het is... dat ze dit nu als broers samen mee mogen maken. Vanaf kleinste vaan, toen ik sport een beetje leuk begon uh, te vinden... wouden we samen naar de spelen. En dan uh, hadden we het natuurlijk altijd over gehad van... stel je voor, we zouden samen in de A-finale komen op de 500, weet je. En dan uh, ook nog uh, podium samen. Maar uh, dat waren altijd wel een beetje meer gewoon... weet je van, uh, stel ik win de loterij. Ik kan het niet geloven, ik ben zo blijven Melle. Ik bedoel, als er is die hier hard voor heeft gewerkt, is het Melle. Ja, dat is een tijdje te kampen met een blessure. Dus hij heeft heel lang heeft hij aan de kant toe moeten kijken... hoe de rest gewoon doorging. En het mooie... Hij was jarig zo yeah. gisteren. Ah, joh. Oh. extra mooi. Op zijn 26e pakte hij zijn eerste Olympische medaille... en zilveren plak voor hem. En was daarmee de beste Nederlander in ieder geval op die 500 meter. Uh, ja, een beetje pleister op de wonder voelde het wel... op de een of andere manier. Nou, ik vind bij die zusjes Velzenboers dus een beetje andersom. Weet je wel. Daar, daar heeft uh, Xander nu twee keer goud gewonnen. En Michelle had dan gisteren weer pech. En die heeft dan niks gewonnen. Ik denk dat dat dan ook ja, dat is toch toch lastig, hè? Ja, ze was ook echt uh, bijna ontroostbaar. Ja, ik vind je uh, dat zo zielig? Een periode. Linda, goedemorgen Ja, goedemorgen. Linda uit Lochem. Ja, dat klopt. Ja, uh, werkzaam bij de politie staan Ja, dat heb je goed. Ja. Nou, we zitten lekker wat dat betreft in het blauw deze week. We hadden laatste al collega, dat was volgens mij eergisteren... van de recherche hadden we aan de telefoon. Nou, oh, dat kan. Ja, dat is een andere tak. Ja, nee, dat, ja snap dat, ik. Is, uh... dat is inderdaad een andere tak. Maar jij, waar werk je bij de politie, Linda? Uh, ik werk in Twente bij de politie. En maar echt uh, op straat? Ja, dat klopt. Wij uh, rijden de 112-meldingen, onder andere. Oh, dat is bijna altijd ja. ellende. Dat is inderdaad, uh, wij komen niet als het uh, gezellig is. Ja, om het geluid zachter te zetten, maar niet <lacht> <lacht> <lacht> ja. nou, En veel verwarde mensen, toch? Dat hoor je nu zoveel. Dat je zo vaak uit moet drukken voor mensen die in de war zijn. Ja. Ja, ja, dat lijkt inderdaad wel toe te nemen, inderdaad. Ja. Maar, maar vind je het nog wel leuk bij de politie? Ik weet niet hoe lang je het al doet natuurlijk. Uh, ik doe het nu 14 jaar en ik uh, ga nog steeds met plezier... zelfs om vijf uur morgens uh, naar mijn werk. Kijk, dat is belangrijk. Ja. Dat je er een beetje loont in hebt natuurlijk. En uh, merk jij ook, want dat hoor je natuurlijk ook vaak van agenten... van ja, de respect is een beetje weg, we worden vaak beschimd. En, uh, de, is dat in Twente ook het geval? Um, jawel, het is in Twente ook wel het geval. Um, um, en ja, je merkt het ook wel. Ja, het ligt denk ik ook wel aan hoe je er zelf in staat. Maar ben jij een beetje een leuk agent? Nou, tuurlijk. Ja, tuurlijk. Ja, ja, je, ja, je hebt van die, van die strenge. Uh, ik heb, ik heb, we hebben hier wel agenten aan de telefoon gehad... die ook zeiden van zichzelf van... nou, ik ben wel streng. Nou ja, ik kan, ik kan niet leuk zijn... maar over het algemeen, uh, als je gewoon meewerkt... dan, uh, dan moet het ook wel soepel gaan, zeg maar. Ja, ja, oké. Okay, maar ja. Ik, ik schroom ook niet om het een beetje af te dwingen soms. Nee, precies. Ja, nee, je moet een beetje respect af, wat je zegt, afdwingen. Ook. Maar is het bij jou onder een boete uit ja. te komen... als je een beetje, een beetje vriendelijk bent? Eh... Uh, uh, nah, nee, eigenlijk niet. Uh, ik beslis eigenlijk meestal als ik uh, in de auto zit of, uh, of ik ben ergens mee bezig of ik wel of niet uh, uh, iemand ga bekeuren. Um, of het moet echt zo'n uh, zo goed verhaal zijn, dat, uh, dat ik zelfs een beetje... Toch dat dat een hartje wat ik nog heb. daar ja. komt geen ja. reet van natuurlijk. Nee, je, je, je, je, je gaat, we gaan over training, ja of nee. En of iemand nou aardig ja, is klopt. of niet aardig is, dat maakt natuurlijk eigenlijk geen reet uit. Ja, en toch vind ik aan nee, de andere klopt. kant... Maar als iemand, op, als iemand nou echt doorheeft van shit, ik heb een fout begaan, dat had ik niet moeten doen. En het is, je ziet ook, want dat kunnen jullie natuurlijk zien, van dit is de eerste keer dat het gebeurt. Ah. Nou en? Ja, nee ja dat, dat ook dan ligt het aan wat voor fouten en wat voor gevaarzetting. En uh, uh, kijk als jij uh aan het bellen bent met je vrouw omdat je vrouw een bevallen is en je moet snel, snel, snel Vind ik Een ander verhaal dan, uh, het is nog maar de eerste keer. Doe okay. maar wat. kijk. Dit is ook okay. ja. een goede. Ja, als, ja, als, als je, je moet aangehouden... Ja. Ja. Oh ja! Oh, nee, ja, neem mijn vrouw is altijd bewandert. Ik ben <lacht> <lacht> <lacht> <lacht> Linda, jij bent vandaag onze... De eerste luisteraar! Ja! Je krijgt een t-shirt! Ja, dat is leuk. Dat is leuk. We gaan hem opsturen naar Lochem. Uh, nou, maak er een mooie dag van vandaag. Ja, jullie ook. En uh, ja, ik hoop dat je niet veel bekeuringen uit hoeft te schrijven. Ja, ik hoop het ook niet. Nee, maar toch? Ik ga het meemaken. Nee, nou, sterkte vandaag. En werk ze. Ja, dank je. Jullie ook. Linda, politieagenten, is vandaag onze eerste ja. luisteraar. Een leuk agent. Ja, ja, dit is een gezellige agent. Ja, het vierde ja. nogen zes morgen. Luister naar Rick. Ja, ja. Niels, hey. Tim en ook naar Florentina. Ja, hij ja. houdt vanochtend. De ochtendshow is feest <laughs> gezellig we bovendien. Op 5, 3, 8, vol kracht zo op de vroege morgen. Begint de dag altijd met een lach. Nee, eventjes geen zorgen. Dan ja, hebben toch nog die meldingcode geel voor een deel van Nederland in verband met gladheid door sneeuw. Hou daar een beetje rekening mee als je de weg op gaat. Kwart over 6 is het, Max en Andy Grammys zijn hier.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 Ik denk ook niet vrolijk eigenlijk, hè, de dance. Uh, Tien voor al zeven in de vijfdrecht ochtendshow voor deze donderdagmorgen... met straks weer een slinger aan ons rat, want de zomerrat staat hier in de studio. Want we gaan uh, ja, deze week en volgende week trouwens ook zomervakanties weer geven. Ik denk dat we uh, Essen vandaag moeten uh, draaien. Wat? Wat? Ik? God. Ja, <laughs> wat dan moet ik doen dan? Aan het gaat draaien. Oh, oké. Okay. <laughs> nou ja, goed. Nou, niet nu, hè? Oh, hij wil dan gaan. Nee, straks als we winnaar hebben, mag je een slinger aan het rat geven... en dan uh, bepaalt het rat, en een beetje jouw slinger dus ook... waar iemand uh, naartoe op vakantie gaat. Dus er ligt ja. zo meteen, het lot van iemands vakantie ligt eigenlijk zo dadelijk in jouw handen. Oh, maar ik denk wel dat ik het echt heel goed kan. Ja? Ja, ja, ja. Hebben vrouwen vaak last dan? Ga Ik ga dan verderop in de show. Hey, ik, voel, ik voel de spanning tussen ja, S en uh, ja, ik heb ook een idee dat zover zijn we nog niet, hè? Dit is de police. We zitten lekker in de politieagent deze week. Maar de police doet er nog een schepje ah. boven. Every little thing she does is magic audio. om vijf voor half zeven. Goedemorgen. De donderdagochtend editie van de vijf uur ochtend ochtendshow Met zo dadelijk hier het laatste nieuws. Wat zit daarin Esther? Nou hilarisch en ook wel uh, schokkende content. Mannen die er alles aan doen. Maar ook echt alles om vrouwen beter te begrijpen. Dat er meer zometeen hier. Dat je goed bent voorbereid een, Zoek je zonnebril twee, Fix je vrije dagen drie, Bel je beste vriend of vriendin Want deze weken Zijn de 538 Zomerweken Luister en win Jouw zomervakantie voor twee pizza, Creta, Mallorca, Portugal, Portugal Italië, Bulgarije, Gronos Of Spanje, skip je winterdip Met de 538 Zomerweken Alle info op 538.nl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 Oranje Fonds. Voor een verbonden samenleving. Het beste product van het jaar. En dat proef je. De koffie jongens. Orders die blijven binnenstromen. Overal op kantoor videobellen. Vliegensvlug vlug e-mails versturen. Zo klinkt ondernemen met zakelijk internet extra van Ziggo. Met wifi garantie, wifi backup en de business crew. Dat werkt lekker door. Ziggo zakelijk.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 Heb je ineens gordelroos aan je fiets hangen? De kans op het krijgen van gordelroos neemt toe na je vijftigste. Wat weet jij al over gordelroos? Ga naar gordelroosaanjefiets.nl en doe de quiz. Een initiatief van GSK.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 Ze hebben nu bij Quantum 15% korting op alle vloerkleden. Kom al korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum. Nu bij NLZiet. De eerste drie maanden 50% korting. NLZiet, slim bekeken. Uit pure woede: je zonnepanelen van het dak trekken. Met je blote handen, schreeuwend. In het volle zicht van je buren. Omdat je jaarlijks honderden euro's aan terugleverkosten gaat betalen. Ik uh! plan.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 Hallo, hier Stan weer van Plintenfabriek.nl. Ben jij bezig met verbouwen? Zet de puntjes op de i met sierlijsten, vensterbanken, deurlijsten en natuurlijk plinten. Ga naar Plintenfabriek.nl. Plintenfabriek.nl Werkte alles maar zo op rolletjes. Met AH Zakelijk regel je in één keer een lekkere voorraad. Van koffie tot tussendoortjes. Nu met volumevoordeel. AH Zakelijk, dat werkt lekker. Voor elke stijl de juiste afwerking. Plintenfabriek.nl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 In het midden en zuiden van het land geldt momenteel code geel vanwege de gladheid. Het komt door de sneeuwval. Vanuit het noorden wordt het vanmiddag droog. De zon komt er dus snel bij. En de temperatuur maximaal 6 graden vandaag. En dan de files, zeker waar staan ze? Ja, zes files, file, sorry. Beginnen op de A4, Den Haag, Rotterdam bij Den Hoorn. Acht minuten vertraging. A4, Den Haag, Amsterdam bij Zoetewaardendorp. Zeven minuten. Dan de A7, Zorn, Hoorn. Uh, ik, heb... ik kan niet met de Zuipen vloggen. <laughs> Hoorn, Zaanstad bij Purmerend Noord. Dertien minuten. A15, Gorkum, Ridderkerk bij Sliedrecht Oost. Acht minuten. En de laatste is de A27. Breda, Gorkum bij Werkendam. Zeven minuten. Het is 1 over half 7. Tijd voor de hoofdpunten van het nieuws. Goedemorgen. Goedemorgen. Het lijkt mee te vallen met de sneeuw in het land. De Rijkswaterstaat zegt dat nergens nog problemen zijn gemeld op de snelwegen. Maar het advies blijft om voorzichtig te zijn. Een Nederlander is in Oostenrijk gedood door een lawine. Hij was met twee anderen die het wel hebben overleefd. Een van hen was zijn zoon. Ze waren in Tirol buiten de piste gaan skiën. En het Amerikaanse leger is er klaar voor om dit weekend Iran aan te vallen. President Trump die nog wel. Hij is bang dat de boel dan escaleert, zeggen zijn adviseurs. Deze week spraken beide landen elkaar nog over onder andere het nucleaire programma van Iran. Ja, en dan de zesde dag van de Olympische Spelen is vandaag ingegaan. Gisteravond nog zorgden de broertjes Mellen van het Woud en Jens van het Hout voor zilver Wacht en gouden. Golden. Dat even. Ho, ho, ho, ho. Dat kan niet. Mellen van het Hout en Nee, Jij ja, ja. zegt de zesde. Ja, toch? Nee, dat was de vijfde. Nee joh, van het is vorige week vrijdag begonnen. Spelen. Oh, nou, maakt niet uit. Dan, uh... Nou, dat maakt wel uit. <laughs> want ze zijn er in principe twee weken. Oké, okay, ik dacht de zesde dag heb ik helemaal fout. Ik ga ja. het zo even uitzoeken. Ja, dan zoek het even uit. Maar goed, die hadden de dus zilver en bronsmellen van het uh, Wout en Jensen. Uh, uh, Teun Boer, die stond ook aan de start. Maar die ging onderuit in het uh, gedrang met Canada. Ja. Toen hadden we ook nog het short track voor de Nederlandse vrouwen. daar ging het mis uh, bij de relay. Want Michelle Velzenboer viel ook. En daarmee was de kans op uh, goud verkeken. En met de twee broers uh, passeerden we wel Zweden. En dan stijgen we naar de vijfde plek in het medailleklassement. En we zijn er ook nog niet, want vanmiddag is de 1500 meter schaatsen voor de mannen met Joep Wennemars, Tijmens Snel en Keltnuis. En morgen is de beurt aan de vrouw op de 1500 meter voor het schaatsen en ook short track met Suzanne Schulting. En die zat gisteren nog op de bank. Ja, okay, ja. ja. ja Het is het koningsnummer, de 1500 meter. En dat is misschien wel de spannendste. En de, en de moeilijkste. Ja, Het gaat om het laatste dat uh, Joep Wennemars zich kan revancheren natuurlijk voor die, uh, voor die vreselijke die duizend meter. zo getergd, zo. dat weet ik zeker. Ik vrees dat dat het uh, het drama gaat worden. Ja, denk je? Je hebt altijd op de speler één schaatser of een atleet waarbij alles tegen zit. En jij denkt dat is nu. Ja, die wil. Weet het, ja, hij die is uitgekomen. Dat was verschrikkelijk. Dat was Man, man, man, man. Ja, dat, ik, ik vind dat ja, bijna zielig. Nee, dat is ook zielig. Hoor, ja. Omdat je er zelf helemaal niks aan kan doen. Nee. Maar goed, dat had ik gisteren ook bij die ploegachtervolging. Ja. ja, Dan krijg je net een te harde duw en dan uh, is het klaar. Ja, ja, dan nee, is het over. Uh, ja, lullig. Het was trouwens de veertiende dag. Maar ik denk, met mijn vakantie en mindering klopt het weer wel. Ah, dus oh, oké. Okay. Maar uh, maakt niet uit. Het is vrouwenlogica. <laughs> en een uh, voorbeeld voor alle mannen. Presentatoren Niels Oosthoek en Martijn Manschot gaan viral met een uh, TikTok-serie waarin ze proberen vrouwen beter te begrijpen. Oh. Ze laten hun oksels laseren, dragen nepnagels... ondergaan een uh, Brazilian wax en testen... ze zelfs een menstruatiesimulator. Het resultaat is, nou, hilarische momenten eigenlijk, en uh, veel ongemak. En dus miljoenen views. En volgens het duur ontdekken ze vooral hoe lastig sommige dagelijkse dingen zijn voor vrouwen. Ik vind het wel leuk dat ze dit doen. Want ja, ze ja, gaan ook op een gegeven moment stringetjes dragen, ja. en, en inderdaad van die plaknagels. Ja, zo zo al de nagels, kon, ze, ze, die gast zegt op een gegeven moment, ik kan gewoon mijn kont niet afvegen. Nee, die waren zo lang, die dingen. Ja, dat, dat heb ik nou ook weer niet. Mag ja, dan? maar goed, dit zijn wel nagels die door, ja, niet alle vrouwen, maar door sommige ja. vrouwen gedragen worden. Ja. Heb jij wel nepnagels, of niet? Nee, ik doe daar helemaal ik ben daar veel te onhandig voor ik, ik sta hem zelf nog in mijn gezicht zeg maar oh ja, is okay. uh, dus nou ja goed voor ieder wat uh, ja maar ik zit er ook wel eens naar te kijken dat dus ik denk van nou dat is, uh, zijn is flinke nagels ja dat is in sommige gevallen is dat best lastig ook hoe kun je er mee ja. typen ook dan dat is zoiets. iets wel op een en afwassen <laughs> <laughs> nou, geitje man ja, ja, het rekt ook heel snel af dus ja. dat is gewoon helemaal niet handig uh, wij gaan ons langzaam maar zeker opmaken voor lekker naar de wekker zo dadelijk we hebben dus wel leuk we hebben twee platen kan ik vast voor uit de mind tegenover elkaar staan. Oh, leuk. Ik denk ik, ik, in die periode misschien zelfs wel met z'n tweeën in hitpraten hebben gestaan ook. Maar daar gaan we zo meteen even naar kijken. En uh, met name ook luisteren. Uh, want het is aan jou om zometeen te bepalen welke van die twee het allerleukste is in Lekker naar de Wekker. En het mooie is dat als je daarop stemt op een van die twee liedjes, maak je kans op een badjas. Kijk me a state, said that you need me. Listen up Spyro. Wat een mooi liedje zit het, een beetje stichtelijk bijna. 9 over half 7 is het geworden, leuk dat je erbij bent, de ochtendshow voor de donderdag. En wij hebben je hulp nodig. Lekker, na de wekker. Want wat moeten we nou zo dadelijk eens gaan draaien? Want wij kunnen kiezen uit twee leuke liedjes. Dus uh, weet je, doe jij het maar. Laat jij maar even weten wat de beste is van uh, deze twee platen. Te beginnen met, een beetje treurig, de geboortedag van Frankie G. Hij was de frontman van Captain Jack en werd ook vaak als Captain Jack aangesproken. Ah, ja, maar uh, hij is overleden al inmiddels. Oh. Ja, in 2005. Hij is niet oud geworden. Uh, maar wel een uh, onuitwisbare indruk achtergelaten in de popmuziek met dit werkje. Hey yo, Captain Jack. Hey yo, Captain Jack. Yo, Captain Jack, optie 1. Lekker naar de wekker. Als dat de plaats van je keuze is. Je weet, je hoeft alleen maar een één deze kant op te sturen via de app van 538. En je stemt op Captain Jack, maar weet wel dat de tegenstander van deze soldaat Katja Schuurman is. Ze is uh, jaren vandaag 51 geworden, dus wij kunnen ademnood draaien als tweede optie. De ademnoot, want de kans is groot. Dat ik krijg wat ik wil van jou, doen. Jessica was zij. Op kat, ja. ja, natuurlijk. Iedereen mag ja, toch man. verliefd op Katja. Ja, als je wat ouder bent natuurlijk. Ja, nou, je maar je. nog steeds een hele mooie... Ik vind nog steeds een hele mooie vrouw. Ah. Een leuke vrouw ook. Ja, ze zou eigenlijk afgelopen vrijdag... hier aanschrijven als sidekick. Waar het niet dat ze op bed lag met een longontsteking. Ja. Oh. ja. Ik dacht eerst heeft er geen zin in. Maar ik lag op, een gegeven moment, ik lag echt op elke ja. nieuwsite terug dat ze ziek was. Dus ja. ik geloof wel dat het echt zo was. <laughs> ja. Maar we, we hebben nu al twee pogingen ondernomen... om Katja een keer aan te laten schrijven als sidekick. Maar het is al ik denk dat het als man onmogelijk is... om een relatie met haar te hebben. Waarom dan? Omdat namelijk alle andere mannen... van Nederland haar heel graag willen hebben. En dat is natuurlijk nou, altijd wel iemand leuker dan jij. Of je moet gewoon een heel dik ego hebben en denken ja boeien, ik ben toch de leukste. Ja, nee? ja of heel, heel goed kunnen delen. Dat kan natuurlijk dat ook. Het is je inderdaad wel uh... heel veel geld hebben. <laughs> Dat helpt ook mee. <laughs> ja. uh, nou, laat even weten in de app wat, wat jou betreft, muzikaal de leukste keuze is vanochtend. Is dat Captain Jack? Nou, stuur je een 1 naar de studio en vind je Linda, Roos en Jessica met het liedje ademlood het leukst? Even een 2 deze kant op sturen. Plaat met de meeste stemmen wint en een van de stemmers ook, want we hebben een badjas te verloten zometeen. Are you drunk Now, now judge what I'm doing. Are you high to skills that I'm ruined?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 I don't know Cause my body is cold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 In the end There ain't no science here So come get your to everything Tonight I made no promises Just might. En hoe stoer is het om te kunnen zeggen dat wij mogen roepen 538 Presents... het concert van Bruno Mars, als hij hier in Nederland is. Vier keer gaat hij optreden in de Johan Cruijff Arena. en uh, ja, ik weet, We hebben kaarten weggegeven een week lang, maar ik kan me bijna niet voorstellen... ik bedoel, wij zijn toch een station dat roept he, 538 Presents Bruno Mars... ik kan me bijna niet voorstellen dat dit echt de aller, aller, allerlaatste kaarten zijn geweest... die we hebben moet weggegeven. Het moet nog eens wiki kaarten zijn. Dat moet toch? Jawel. Nou, uh, weet dat in ieder geval. Het is nog voor zeven uur. Dus er zijn niet heel veel mensen die dit gehoord hebben. Maar uh, het zou zomaar kunnen dat we die nog een keer gaan weggeven. Wat is er lekker na de bekker? Laat je gaan naar het opstaan. Wat is er lekker na de bekker? Dat vragen wij. Dat vragen we Ik hoor. De dus schreef het ons maar door. Nou, dan gaan wij eens even naar Kevin. Kevin, goedemorgen. Goedemorgen. Hey, Kevin. Hallo, hallo, hallo. Uit hallo. Roosendaal. Ja, klopt. Ja, en uh, hebben we het dan over uh, Roosendaal uh, in het zuiden van Nederland? Ja, ja, het mooie Roosendaal Noord mooi Brabant oh ja, maar dan heb jij carnaval gevierd ook. Nee, nee, nee, nee. Dat stond wel op de planning, maar we hadden een paar zieken thuis, dus we oh. zijn wijstelijk thuisgebleven. oh jee, hoe heet het ook? Weet Tulpen nog wat? Tulpen Talenstad. Tulpen Talenstad? stad ja. Ik vind het ook knap dat jij het eerste deel onthouden ja. hebt. stad is uh, Roosendaal ja, tijdens het carnaval. Tilbetalens... Ik hoor er al bijna 40 jaar, dus ja, dan weet je het niet, hè. Nee, dat begrijp nee. ik natuurlijk. Maar uh, het is een beetje langs jou heen gegaan dit jaar, dus. Ja, ja, ja, ja we hebben een jaartje overgeslagen. Maar ik kan Mag me je voorstellen me dat jij heel veel collega's hebt die wel, uh, nou ja, zich hebben uh, in het, uh, het carnavalsgedruis uh, gedruis hebben gestort. Nee, dat valt mee, want mijn werkgever komt uit Pijnakkers. Oh. Daar woon ik. En die mensen ja, die, die kennen dat niet, hè? die kennen geen gezelligheid. <lacht> nee, dat klopt. GELACH dat klopt, ja. nou, Ik ben heel snel hier. Maar dat is toch niet leuk om te zeggen over je baas? Ja, natuurlijk wel. Hun kennen, hun kennen dat niet zoals wij dat in Brabant kennen. Dat nee, is echt zo. Ja, meen je dat? Ja, ze, komen, ze, komen, ze, komen wel eens, ze komen wel eens over die brug, maar ja, weet je, ze horen er niet tussen. Nee, nee. nee ze snappen het niet. Ze snappen het niet. Ze nee. snappen niet hoe je feestje biedt. Nou, probeer het hem bij te brengen dan, uh, Kevin, tijdens ja, de personeelsfeest. Ja, dat proberen we al een tijdje, maar dat lukt niet. Dat lukt joh. niet. Nee, wat doe je voor werk eigenlijk? Een vrachtwagenchauffeur. Oh, maar dat zijn sowieso gezellige mensen. Ja. Dat, dat dan, we wel. Ja, dat dan we wel. Alle vrachtwagenchauffeurs zijn leuk, over het algemeen tenminste. Ja, ja dat weet je wel. Hey, uh, Kevin, wij hadden vandaag uh, Captain Jack in de aanbieding. Dat was de eerste optie. En Katja Schuurman samen met uh, uh, haar andere twee uh, kompa uh, kompanen in het gezelschap... Linda, Roos en Jessica, was de tweede optie. Ademnood, wat moeten we gaan draaien? Uiteraard uh, optie 1. Want ja, zoals ik al zei... Mijn katje al wakker worden is niet erg, maar dan moet ze niet uit de spiekers komen. <laughs> je vindt het zingend geen succes, begrijp ik? Nee, zingend geen succes. Nee, oké, okay, dan gaan we voor Captain Jack, de eerste optie. Uh, jij krijgt een badjas, wil je groen of een paarse? Nou, doe maar een paarsje. Wij zorgen dat hij zo snel mogelijk in uh, Tulpentalenstad uh, ja. wordt bezorgd.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 En Captain Jack, Ja, de aanleiding dat we hem draaiden vanochtend is net wat minder. Want uh, hij zou jaardig zijn geweest, Captain Jack zelf. Maar hij is overleden al in 2005. En wat grappiger was, je had toen de tijd drie Captain Jacks over de hele wereld. Ja, oh dat, het was je een soort uh, een, franchise. Mij, ja, je had een Europese Captain Jack. Je had een, ik denk een, een, een Amerikaanse Captain Jack. En uh, waar je ook uh, waar je woonde en je een hem, dan kreeg je een andere Captain maar Jack. Maar gewoon altijd een lege uniform en een spleen tussen ja, de ja. ja. En als jij maar een beetje, hé, hey, oh, Captain Jack. <laughs> dan kwam je in heel in natuurlijk. Uh, hij had ook die, die Soldier Soldier lockdown, ja. die was ook was wel was leuk. Ook goed, was, was een goed, was goed liedje, was een leuk liedje. Nou, Gebruiken ze ja, dan wel, overal dezelfde nummers? Ja, ja. ja. ja dat is echt super slim. Ja. Ja, wel, maar dat, ze kon op één avond... Uh, stond Captain Jack op drie verschillende plaatsen ergens in Europa. Ze zakken. Dit zou Chesto ook moeten doen. Of yeah. je Chestos de wereld heeft. <laughs> ja. Chesto 1? <laughs> Misschien doet hij dat wel. Hebben wij ja. geen idee. Ja, ja, ik kan het niet controleren. Nee. Uh, straks vervolg van de, de ochtendshow. En wij weten zeker dat wij de enige echte Victor Brandt... even gaan bellen zo dadelijk. Want die is jarig vandaag. Oh. Dus die moeten we even feliciteren als vriend van de show. Bij Plus hebben we zelf ook tieners thuis. En dan is alles heel snel op. brood, appels.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 Beter leiding geven? Word sterker en maak impact. Met de opleidingen en trainingen van Schouten en Nelissen. Kijk op sm.nl Bij Odido Business hebben we nu 5G-internet voor bedrijven. Je hebt alleen een stopcontact nodig. Handig als je snel meerdere locaties van internet wil voorzien. Zoals een bouwketen. 5G-internet voor bedrijven van Odido Business.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 Gegoten, gedroogd, gezeefd, gespoten, gedraaid, geglanst, gepoederd, gedropt. Genieten van Alzheimers drop. Nu ook suikervrij. 58 nieuws. 7 uur.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 De beleggingen van huishoudens zijn vorig jaar met bijna 8% gestegen. Volgens de Nederlandse Bank was het een prima beleggingsjaar... ondanks onrust door Amerikaanse importheffingen. In totaal hebben we ruim 200 miljard aan beleggingen. En Mark Zuckerberg was in de rechtbank in een zaak... die was aangespannen door ouders. Ze vinden apps als Instagram veel te verslavend voor hun kinderen. Mark zei dat er al een hoop gebeurt om jonge kinderen te weren. Aan het eind van de zitting raakte hij zwaar geïrriteerd door alle vragen. Het weer dan nog er geldt nog code geel in delen van het land door gladheid. In de middag gaat het dooien, dan is het 2 tot 6 graden. En door een oostenwind voelt het wel kouder aan. En dat was het nieuws op Radio 538.